7 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Hele goedemorgen straks in het NOS Radio 1-journaal. De jaarlijkse klachtenlijn over vuurwerkoverlast. En we zijn bij de verhuizing van het Meanderziekenhuis in Amersfoort. Nu het NOS-journaal met Dorald Megans. In Rusland is een van de twee gevangen leden... van de punkband Pussy Riot vrijgelaten. Het is Maria Aljogina... Ze heeft naar aanleiding van de nieuwe amnestiewet gratie gekregen. al zat sinds vorig jaar februari in de cel... voor het zingen van een anti-Poetin lied in een kathedraal in Moskou. In augustus kregen al en een ander bandlid... twee jaar gevangenisstraf opgelegd. Een derde lid van Pussy Riot kreeg een voorwaardelijke straf. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht werken niet. Dat meldt het AD op basis van onderzoek... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.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 In België hebben zo'n 350 Afghaanse asielzoekers de nacht buiten doorgebracht voor het stadhuis van Bergen. Zij is in gesprek met premier Di Rupo, die ook burgemeester is van de Waanse stad. De Afghanen zeggen dat ze op het plein blijven totdat ze Di Rupo hebben gesproken. Ze willen van de premier de garantie dat ze niet worden uitgezet en willen een verblijfsvergunning, desnoods een tijdelijke. De lokale autoriteiten van Bergen hebben de asielzoekers beloofd dat hun dossier zo snel mogelijk wordt bekeken, maar daar namen de Afghanen geen genoegen mee. Minister Ploemen heeft met vijf energiebedrijven afspraken gemaakt... over het aanpakken van misstanden in steenkoolmijnen. De bedrijven gaan onderzoek doen naar de arbeidsomstandigheden in de mijnen... in onder meer Colombia, Zuid-Afrika en Rusland. Ook komt er een meldpunt voor misstanden. Steenkool uit buitenlandse mijnen wordt in Nederland gebruikt om energie op te wekken. Hulporganisatie IKV Pax Christi, die betrokken is bij het overleg, is ontevreden... omdat de bedrijven zichzelf gaan controleren.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 De ANWB, we horen Helene Geest. Dus je hebt uh, informatie over files? Nou, geen files, maar er, is, uh, er zijn twee ongelukken gebeurd op dezelfde plek. Op de A76 is dat van Geleen naar Heerlen. De weg is daardoor bij nut dicht. Er moet ook technisch onderzoek uh, worden gedaan. Dus dat gaat ook nog even duren. Waarschijnlijk gaat het tot negen uur, blijft die weg dicht. We gaan het zo nog hebben over het provisieverbod. Dat provisieverbod gaat op 1 januari in. En het heeft heel wat gevolgen voor financiële producten.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 Daarover een gesprek in Schepper en Co aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang wel een belangrijk lijstje. Steun Stichting Vluchteling. Geef op giro 999. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Het is nog niet eens kerst, maar er wordt al veel geklaagd over vuurwerk. Er is namelijk al bijna 2200 keer geklaagd over vuurwerk op de site vuurwerkoverlast.nl. Sinds gistermiddag 12 uur is het meldpunt toegankelijk voor iedereen die last heeft van te vroeg afgestoken vuurwerk. GroenLinks-wethouder Arno Bonte is een van de initiatiefnemers van het meldpunt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, u heeft vast en zeker de eerste meldingen al bekeken. Waar gaan de klachten over? Nou, de meeste gaan inderdaad over het te vroeg afgestoken vuurwerk... en de overlast die, zich, die dat met zich meebrengt. Uh, en dan voornamelijk de keiharde vuurwerkbommen. Dus die enorme klappen die mensen vaak uit hun slaap houden. Uh, ja, en dat, uh, dat, is, dat is heel vervelend. En daar komen ook de meeste klachten over binnen. En zijn die klachten anders dan vorig jaar? Uh, nou nee, dat, dat is ongeveer hetzelfde beeld. Ik merk wel dat er uh, veel meer meldingen nu uh, binnenkomen dan, dan vorig jaar. Dus het lijkt erop dat uh, ja, de overlast van uh, uh, te vroeg en uh, uh, zwaar vuurwerk dat dat, uh, is toegenomen. Of u bent bekender? Dat zou ook kunnen, dat meer mensen het, uh, het meldpunt weten te vinden. Ja. Uh, maar hoe dan ook, uh, ja, het is nog steeds een, een grote ergernis. Uh, en uh, uh, ja, dat is ook de reden waarom we dat meldpunt hebben opgericht. Om uh, in beeld te brengen hoe groot het probleem is... Ja, maar dat heeft u vorig jaar ook gedaan. Uh, toen ja. kwamen er uiteindelijk uh, 80.000 meldingen van vuurwerkoverlast. Uh, Wat heeft dat vervolgens opgeleverd? Uh, dat heeft op landelijk niveau veel te weinig opgeleverd. We hebben klachten gebundeld en aan de Tweede Kamer overhandigd. Uh, die hebben daar een Tweede Kamer heeft een hoorzitting over gehouden. Uh, maar heeft er verder eigenlijk weinig mee gedaan. Uh, onze oproep was om ook meer in te zetten. Bijvoorbeeld om illegaal vuurwerk op te sporen. Uh, op lokaal niveau uh, moet ik zeggen dat het uh, in een aantal gemeenten wel is opgepikt. Uh, je ziet dat uh, de politie in veel gemeenten veel alerter is. Uh, en op het moment uh, dat uh, de melding bij de politie wordt gedaan... de politie ook gelijk opstijd. Ja, Uw ultieme doel, dat zei u tenminste vorig jaar... want ik kan me herinneren dat we vorig jaar ook met elkaar spraken... is eigenlijk dat het, uh, dat, dat het vuurwerktraditie wordt gemoderniseerd. Oftewel ja. dat je het niet meer zelf mag afsteken. Maar daar is absoluut geen meerderheid voor in de landelijke politiek. Uh, nee, maar onder de Nederlandse bevolking uh, wel steeds meer. He, er zijn steeds meer uh, mensen, en dat is uh, inmiddels een meerderheid... Uh, die zegt, eigenlijk zou je vuurwerk met oud nieuw uh, gewoon professioneel moeten afsteken. Dat is veel veiliger, veel mooier trouwens ook. Uh, en daarmee voorkomen we de overlast uh, en ook het grote aantal slachtoffers. Ja. Zijn er trouwens in Nederland uh, plekken waar het niet meer toegestaan is... Uh, om zelf vuurwerk af te steken, of uh, uh, gaat het niet zover? Nou, er zijn een aantal gemeenten uh, die um, uh, hebben besloten om uh, vuurwerkvrije zones uh, in te voeren. Um, en kijk, uiteindelijk uh, het, het vuurwerk vrijmaken, uh, dat zou op landelijk niveau besloten moeten worden, maar op beperkte schaal kunnen gemeenten dat doen. En uh, ja, dat gebeurt bijvoorbeeld rond scholen, uh, waar uh, in, in voorgaande jaren brandgevaar was, uh, rond uh, uh, bejaardentehuizen, waar mensen de straat niet op durven. Uh, als er uh, vuurwerk wordt afgestoken. Uh, dus uh, dat zijn eigenlijk de plekken waar uh, gemeenten, sommige gemeenten van bestoten hebben. Nou, uh, daar gaan we zorgen dat er geen risico's meer zijn. Meneer Bolte, ik dank u wel voor het gesprek. En we zullen begin januari nog eens eventjes bellen... om te kijken hoeveel uh, klachten en meldingen er binnen zijn gekomen. Uitstekend. Tot ziens. Voor de eerste keer zijn in Egypte activisten op grond van een nieuwe demonstratiewet veroordeeld. Drie mensen kregen gisteren drie jaar cel omdat ze zouden hebben meegedaan aan een illegaal protest. We gaan we over praten met Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. Bertus, om wie gaat het? Het gaat om eh, vooraanstaande leiders van met name de 6 april-beweging... die eigenlijk aan de basis stond van eh, de Arabische lenteopstand... en eh, de grote demonstraties op Tahrir. En een vooraanstaande eh, blogger. En eh, ja, het is wel... Eh, uh, interessant, want uh, kijk, zij hebben uh, in eerste instantie ook de militaire ingreep uh, van uh, het leger uh, tegen uh, Morsi uh, in, in juli uh, vorig jaar gesteund maar krijgen daar nu denk ik uh, meer en meer uh, second thoughts over zogezegd, want nu richt het zich ook tegen hun en niet langer tegen de moslimbroederschap die, uh, die inmiddels is uitgeschakeld ja, Zegt dit ook enigszins iets over het leger, namelijk dat ze geen tegenspraak dulden? Ja, dat zie je steeds meer. Um, kijk, en, en het leger dan, en ook met name de politie en de veiligheidstroepen die altijd de uh, ruggengraat zijn geweest van het uh, uh, regime van Mubarak, ja, die voelen zich nu weer helemaal vrij om op dezelfde manier als onder Mubarak, en ik zou bijna zeggen nog iets strenger tegenwoordig, want er zit ook een element van, van wraak in, zo krijg je de indruk uh, tegen al die mensen die uh, eigenlijk aan de basis stonden van waarom ze het regime van Mubarak omver is geworpen, en uh, nou, die hebben zich nu de middelen gegeven met die nieuwe demonstratiewet, die heel streng is. Je moet heel veel voorraad doen voordat je mag demonstreren. En de aanleiding nu is gewoon dat is Ahmed Maher, de, de, een van de oprichters van die 6 april beweging, die is in protest tegen die wet uh, zelf naar de, um, de, de rechtbank gegaan, 30 november vorig jaar, om zichzelf aan te geven, om daartegen te protesteren. En daar zijn toen wat politie, de, de volgers zijn toen een beetje met de politie uh, aan het stoeien geweest, zal ik maar zeggen. En nu wordt hij dus van politiegeweld beschuldigd... dan krijg je dit soort krankzinnig zware straffen Drie jaar, mm. uh, plus 5000 euro boete minimaal. Ja, en dan is ook nog het proces tegen de voormalig president Morsi uh, bezig. En ik begrijp dat Morsi uh, nog een aantal nieuwe aanklachten aan zijn broek heeft. Ja, de voornaamste nieuwe aanklacht die zaterdag tegen hem is geformuleerd door het Openbaar Ministerie is uh, de, dat hij verantwoordelijk is uh, voor uh, de grote uitbraak van de, uit de gevangenis, of zijn eigen ontsnapping en die van veel van zijn moslimbroeders te hebben georganiseerd uit de gevangenis waar ze onder Mubarak uh, in zaten. Uh, Toen de tijd vond iedereen uh, dat politieke gevangenen vrijkwamen als gevolg van die opstand, natuurlijk heel prachtig, maar het leger en uh, de veiligheidsdienst en de politie denken daar heel duidelijk. Uh, uh, Anders over. En eh, er zijn toen bij die uitbraak eh, zijn ook politieagenten, eh, bewakers gedood... en daar eh, wordt nu eh, Morsi voor verantwoordelijk gesteld. Hij zou dat samen hebben georganiseerd met, eh, met Hamas-leden en, en Hezbollah-leden... die ook in de gevangenis zaten. Eh, hoewel in de tijd eh, de mensenrechtenorganisaties eh, meer de beschuldigende winger... in de richting van eh, de Veiligheidsdienst en de politie zelf hebben eh, eh, ge -ge gewezen. In de zin dat eh, in één keer... Alle criminelen, behalve politieke gevangenen... in heel Egypte werden vrijgelaten... waardoor de grote onveiligheid was in de nadagen van Mubarak... en allerlei buurtcomités voor de veiligheid in eigen buurt moesten zorgen. Nou ja, nu zegt men, nee, dat was allemaal de schuld van de moslimbroeders en, en, en, en Morsi. En nou ja, daar wordt hij dus nu voor aangeklaagd. Dankjewel, Betters. Bertus, Bertus Hendricks was dat... In de buurt van Amersfoort kunt u beter geen ongeluk krijgen. Het ziekenhuis is namelijk aan het verhuizen. We gaan straks eens even kijken hoe het ervoor staat. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We zijn zo verschrikkelijk snel. Dat doen we meteen. Uh, nee, bij die verhuizing. Dus onze verslaggever Josephine Trehi... die staat bij de verhuizing. Ze staat nog bij de oude locatie. Uh, Josephine, hoe gaat het? Loopt het een beetje vlotjes? Ja, het loopt goed. Er komen net uh, drie uh, brancards naar buiten. Ik sta bij de uitgang waar de ambulances staan. En uh, hier ligt een mevrouw op een brancard. Ik mag er even niet storen. Het is een oudere dame. En uh, er komt nog een mevrouw aan. Dit zijn de hele erg zieke mensen. Kees Meijers is bij mij van de raad van bestuur. Dit zijn de hele erg zieke patiënten. Deze patiënten die u nu ziet, dat zijn, die zijn inderdaad heel erg ziek. Ja. Er staan hier drie ambulances klaar. Um, en daarmee worden ze samen met de politie-escorten dan uh, vervoerd naar de nieuwe locatie? Ja, in totaal rijden er twaalf uh, ambulances, steeds in uh, groepjes oh, van moet drie... ik moet aan de kant voor de ambulance. Okay. Ja. Steeds in uh, groepjes van drie die onder uh, politie-escorten van dit ziekenhuis... de oude locatie naar de nieuwe locatie aan de maatweg rijden. Komt u al die ambulances regelen hier vanochtend? Nou, dat hebben wij gelukkig niet zelf hoeven regelen. Dat uh, doet de regionale ambulancevervoerder. Voor ons is dat uh, de RAVU. En die zorgen dat ze voldoende materieel en personeel hebben... om uh, deze operatie uh, uh, op tijd uh, achter de rug te hebben. Ja, mevrouw, die nu de ambulance... Wordt ingezet, kijk, toch wel een beetje bezorgd. Dat is toch wel voor hun ook wel heftig dit, denk ik. Ja, het is ook voor uh, patiënten die met ons mee en ook hun eventuele familieleden... is dit natuurlijk ook een hele uh, intense dag en een hele bijzondere ervaring. Hoe bereidt u de patiënten daarop voor? Wij hebben gisteravond zijn bij alle patiënten de behandelende specialisten nog langs geweest. Ook om hun medische situatie te beoordelen en ook hun vervoerbaarheid. Daarnaast hebben wij patiënten en familieleden ook door middel van brieven en ook door Mondelingenvoorlichting voorlichting allemaal geïnformeerd de afgelopen dagen. En eigenlijk wilde u vrachtwagens gebruiken om ze te vervoeren, de patiënten? Ja, dat was tot voor kort was dat redelijk gebruikelijk in Nederland bij een ziekenhuisverhuizing om vrachtwagens het in te zetten. Het klinkt zo gek namelijk. Ja, dat, dat is ook zo, maar u moet het niet voorstellen een vrachtwagen, het beeld wat wij daarvan hebben, wat een normaal te snel wel aangepast uiteraard. Maar sinds kort is de wetgeving veranderd en uh, is bepaald dat het liggend patiëntenvervoer uitsluitend nog door de regionale ambulancevervoerders gedaan mag worden. Uh, 101 patiënten dus hier vanochtend uh, worden vervoerd naar de nieuwe locatie. De, als er nou nu iets gebeurt met iemand in Amersfoort, waar moet hij of zij dan terecht? Tot 8 uur sharp uh, deze locatie, Lichtenberg in Amersfoort. Vanaf 8 uur strak op de nieuwe locatie Maatweg in, ook in Amersfoort. Weten we dat ook. En ik vroeg me wel af waarom dat nou zo vroeg allemaal moet. Om 5 uur bent u begonnen. Dat is toch een beetje... Nou, u moet je ook voorstellen, het is uh, heel goed om met name uh, ernstig zieke patiënten... om die toch uh, zo snel mogelijk in de dag uh, naar de andere locatie te krijgen... zodat ze ook rust hebben. En uh, bovendien is het zo dat het uh, op de snelweg gebruikt... op dit moment de A28 en de A1 ook uh, voor het vervoer... daar is het nu gewoon heel rustig. Dus de overlast voor het verkeer is nu ook uh, veel minder... dan wanneer je dat uh, echt op het, uh, de piek van de dag doet. Dank u wel. Ik ga zo naar een nieuwe locatie. Ook een, een meneer spreken, een van de patiënten die vanochtend tot eerste vervoerd is. Hartstikke goed. Jozef Wintree, u hoort haar dus straks nog een keertje gaan we het hebben over Poolonderzoekers. Poolonderzoekers hebben onder de dikke sneeuwlaag van Groenland... een enorm gebied met vloeibaar water gevonden. Ondergrondse meer bevindt zich op zo'n 5 tot 25 meter onder het sneeuwoppervlak. En het bevriest niet. Een van de onderzoekers die de vondst deden is Michiel van der Broeke... van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u al het idee dat daar water zat? Nee, dat was een volslagen verrassing voor degene die het aantroffen. We weten wel dat in de andere kant van Groenland, West-Groenland, uh, zijn grote meren smeltwater in de zomer. Maar op dit gedeelte van Groenland, Zuidoost-Groenland, was nog niet eerder vloeibaar water aangetroffen. En hoe is dat gevonden dan? Nou, onderzoekers zijn erheen gegaan met een heel ander doel. Namelijk om te meten hoeveel sneeuw daar valt. Dat is onbekend. Dit gebied is uh, vrij onherbergzaam. En uh, met dat doel waren ze daar afgereisd. Toen ze daar een boring gingen zetten, troffen ze dus dat water aan op een meter of twintig onder het sneeuwoppervlak. Ja, dus bij toeval is het eigenlijk ontdekt. Ja, het is bij toeval ontdekt, ja. ja. En hoe kan dat? Want uh, vervolgens, ik bedoel, je ontdekt het... Uh, je stelt vast dat het toch... Een, het is een behoorlijk meer, hè, heb ik uh, ook begrepen. Uh, maar je stelt vast dat het een meer is. Hoe kan het dat het niet bevriest? Ja, dat is een goede vraag. Dat stelden wij ons natuurlijk uh, ook, die vraag. En uh, toen zijn we gaan rekenen eraan. En het blijkt dat als je maar genoeg uh, sneeuwval hebt in de winter... die sneeuwlaag die isoleert dat vloeibare water eigenlijk van de kou, van de, van de atmosfeer... En als er dan voldoende smelt plaatsvindt in de zomer... dan kan dat meer blijven bestaan. Dus eigenlijk hele bijzondere omstandigheden... die ervoor zorgen dat het grote meer kan, kan blijven bestaan. Moet ik me zo voorstellen dat uh, bijvoorbeeld... Uh, dat heb je ook op het land, hè? als het sneeuwt... dat de groenten daaronder, het, het, daarboven vriest het, dat het kraakt. Maar de groente, of de, de grond daaronder, die bevriest dan niet. Zoiets is het dat het een soort isolerende deken is. Ja, precies. Uh, sneeuw bevat heel veel lucht. En lucht isoleert heel goed, zoals u weet. Dus dat werkt precies hetzelfde in, uh, in Groenland. Ja. ja. Maar dan is de grote vraag... hoe is dat dat meer ontstaan. Ja, dat uh, zijn we nu dus aan het onderzoeken. Uh, het is nu aangetroffen. We hebben kunnen verklaren waarom het daar is. We hebben weten ook ongeveer hoe groot het is. Het is ongeveer twee keer de oppervlakte van Nederland. We hebben een aardige schatting van hoeveel water erin zit. En dan moet je denken aan ongeveer 100 kubieke kilometer water. Dus het is een enorm reservoir voor water. Ja, dat zegt me niet zo heel hoe, hoe, veel. Uh, ik wil niet zeggen hoeveel voetbalvelden groot is dat, <laughs> maar is dat het IJsselmeer? Ja. Ja, daar kan je ongeveer twintig keer het IJsselmeer mee vullen. Twintig keer het IJsselmeer. Nee, daar hebben we een beeld. Oké, okay, dat, dat zit daar, maar u weet dus niet hoe het is ontstaan. Nee, dat is de volgende stap. We gaan dus nu met een geavanceerd model proberen... om het ontstaan van dat meer na te bootsen. En om bijvoorbeeld te kijken of dat iets is van de afgelopen tien jaar... of dat het er misschien al wel vijftig of toch langer jaren ligt. Dus dat is een kwestie van onderzoek doen nu. Ja, want dat is wel van belang, want er zijn natuurlijk meteen mensen die zeggen... oh, ik weet het wel, dat is de opwarming van de aarde. Ja, nou, dat is dus te vroeg om dat nu te zeggen. Het zou best kunnen dat het water er al heel lang ligt. Maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. Ja, maar dat kan je ook meten. Dat kan je ook vaststellen van uh, of het oud water is, om het zo maar eens te zeggen. Ja, precies. Twee manieren waarop je dat kan doen. Je kan daarheen gaan en proberen het water te dateren, zoals we dat noemen. Kijken hoe oud het is. En je kan het proberen met een model uh, uit te rekenen wanneer dat water is ontstaan. Dus uh, als die twee manieren met elkaar in overeenstemming zijn... dan uh, weten we vrij zeker hoe oud het water is. En dan uh, kom ik weer bij u terug. Ja, u heeft nog wat te doen, meneer Van der Broeke. Nou, succes ermee uh, ook het komend jaar. Uh, Oké. Okay. We horen u vanzelf. Ja, prima. Tot ziens. Dankjewel. Oh, dit is die plaat met die zangeres met die moeilijke naam. Uh, Nathalie in Broeglia. Ik kan het wel. In ieder geval, het nummer heet Torn. I I saw a man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 This is how I feel I'm cold and I am shamed Lying naked on the floor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 In Torn was dat. In het nieuwe jaar gaat een provisieverbod in voor banken, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. Het is de bedoeling dat deze financiële dienstverleners hierdoor meer in het belang van de klant gaan werken. Dat gaat de ongeveer 1 miljoen Nederlandse beleggers direct raken. Want voortaan wordt de rekening die zij betalen aan hun financieel dienstverleger hoger. Maar dan krijgen ze wel een hoger rendement op hun beleggingen voor terug. Hemma de wit, -Bosse is van Sequoia Vermogensbeheer. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de eerste vermogensbeheerders die zonder provisie werkt sinds 2000. Uh, waarom bent u dat eigenlijk gaan doen? Omdat wij uh, graag wilden werken uh, uitsluitend en alleen in het belang van onze klanten. En uh, naar mijn mening kan dat alleen als je ook echt de rekening bij de klanten neerlegt. Ja. Yeah. En dus niet op een andere manier uh, geld verdient. En iedereen moet dat zo uh, gaan doen vanaf 1 januari hè? Ja, dat klopt. Ja, en dan staat bij iedereen het belang van de klanten voorop? Uh, daar mag je van uitgaan. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. Ja. Nou ja, goed, want in het verleden was het natuurlijk niet, uh, niet zo. Uh, want uh, de rekening werd niet bij de klanten neergelegd. Uh, hoe verdienden ze dan? Nou, het was eigenlijk onzichtbaar, omdat uh, banken en vermogensbeheerder eigenlijk aan drie uh, dingen verdienden. Eén was het doen van uh, transacties, dus wel aan- en verkopen van effecten op de beurs. Het bewaren van effecten. Het tweede was het doen van uh, advies of beheer. En dat eerste, dat leek eigenlijk gratis. Uh, en het laatste was uh, door middel van uh, ja, productenkosten. Dus in feite als je een beleggingsfonds aanhoudt... dan krijgt de bank waar je dat fonds aanhoudt... die krijgt daar een bepaalde distributievergoeding uh, voor. Ja. En dat was eigenlijk uh, wat men betaalde voor het uh, beleggingsadvies. Maar dan bent u daar op een gegeven moment... in een vrij vroeg stadium, mag je wel zeggen, vanafgestapt. Waarom bent u er eigenlijk van afgestapt, toen? Nou, omdat uh, wij vonden dat het niet uh, helder en transparant is om op die manier uh, te werken. U, hebt... Kreeg u daar klachten over dan van, van, van uw klanten? Nou, niet zozeer klachten. Je moet op een gegeven moment een keuze maken van hoe je wil werken. En dit was een andere manier van werken die gebruikelijk was in de markt. Maar dat, geeft, dat gaf in ieder geval ons en onze klanten wel een, ja, een goed gevoel. In de zin van dat wij dingen goed konden uitleggen en transparant konden maken. Ja, Maar hadden die klanten niet iets van, hé, hey, ik krijg het bij de 1 gratis en bij u moet ik ervoor betalen? Ja, dat vergt dus iets meer uitleg, zeker aan je klanten, om te laten zien dat ze het wel degelijk betalen, maar dat je het eigenlijk niet ziet. Je moet dan echt gaan studeren op financiële bijsluiters en echt gaan zoeken op allerlei internetsites om helder en duidelijk te krijgen wat je uiteindelijk toch betaalt. Is dit systeem nou beter voor ons als klanten? Ik denk het uiteindelijk wel, omdat het ja, meer transparant en meer helder is. Ja, maar beter, dat bedoel ik dus eigenlijk, als, net als elke Nederlander... is het ook goedkoper? Uh, nou, zichtbaar <laughs> zeker niet, want uh, dat zal de volgende schok uh, worden... als mensen na een kwartaal de rekeningen uh, uh, ja, zien verschijnen. Hè, tot nu toe leek het als het ware gratis, was het zeker niet. Maar ja, als je dan uiteindelijk de rekening krijgt waar ook echt het bedrag op staat dat je moet gaan betalen... ja, dat kan best wel eens even tot een schok uh, leiden. Ja, dus we krijgen veel uh, verschrikte gezichten te zien uh, de komende tijd. Nou, we hebben nu al uh, contact met diverse mensen die aan het beleggen zijn... nu te horen krijgen van hun bank of van hun vermogensbeheerder... dat er anders gewerkt gaat worden vanaf 1 januari. En ja, die mensen hebben nu al zoiets van... oh dat is wel even een heel groot verschil. Want mensen moeten ineens, hè, waar de kosten in, eerst, in eerste instantie leek... alsof het heel weinig was, moeten nu veel meer gaan betalen. Echt zichtbaar. Ja, precies. Nee, goed, dat gaat er allemaal veranderen. Maar u zegt, het is eigenlijk wel eerlijker en het is ook goed. En voor u is het natuurlijk ook wel makkelijker. Want u hoeft niet overal meer alles uit te leggen. Uh, nou, Ik denk dat er toch nog steeds heel veel uitleg nodig uh, blijft... als je goed uh, wil uh, beleggen. Maar uh, op zich is het natuurlijk wel prettig... dat uh, de markten uh, in die zin uh, ja, het meer gelijk uh, gaan trekken. En dat het niet lijkt alsof wij uh, met onze dienstverlening heel duur zijn. Terwijl andere partijen op een andere manier... Uh, juist misschien wel meer verdienen dan, uh, de, dan wij. Ja. Heeft u nooit met afgrondst gekeken naar die anderen... die dat dus in het verleden niet deden zoals u... Uh, en dus zogenaamd gratis wel dat advies uh, gaven? Nou, in eerste instantie lijkt het een stuk makkelijker. Maar in tweede instantie, als je er goed over nadenkt... is het gewoon een erg plezierige manier van werken. Uh, omdat je... ja. Uh, je hoeft nergens iets te verbergen. Je kan echt alles uitleggen. Dus ja, wat iemand ook vraagt, je kan het heel goed uh, uitleggen. En je werkt eigenlijk alleen in het belang van, uh, van, je, van je klant. En dat is ook de manier ja, waarop we opgeleid zijn... Uh, binnen de bankensector uh, ooit. Ja. Nog acht dagen dan gaat het uh, provisieverbod uh, helemaal in. En dan gaat het gelden voor iedereen in Nederland. Ik dank u wel dat u het in ieder geval vanochtend al eventjes heeft uh, willen uitleggen bij ons. Mevrouw Herma de Witbossen. Dank je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 PromoVendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. PromoVendum.nl Zo'n keukenuitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op Kellekeukens.nl. U heeft nog maar 8 dagen de tijd om de zorgverzekering van PromoVendum aan te vragen. Euronix presenteert.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 De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht, die werken niet... ...meldt het AD op basis van onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sommige blusdekens vliegen in brand als ze in aanraking komen met vuur. Bij een andere komt giftige rook vrij. De Voedsel- en Warenautoriteit is geschrokken van de uitkomsten. Minister Ploemen heeft met vijf energiebedrijven afspraken gemaakt... ...over het aanpakken van misstanden in steenkoolmijnen. De bedrijven gaan onderzoek doen naar de arbeidsomstandigheden in de mijnen... ...in onder meer Colombia en Zuid-Afrika... Steenkool uit het buitenland wordt in Nederland gebruikt om energie op te wekken. Hulporganisatie IKV Pax Christi vindt dat ploemen veel dwingender moet optreden. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn op de eerste dag meer dan 2000 klachten binnengekomen. zo ongeveer evenveel als vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren gelanceerd door een aantal lokale GroenLinks-fracties. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt in totaal 82.000 klachten binnen.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 En in New York is het extreem warm voor december. Gisteren werd het ruim 21 graden, dat is een record. Gemiddeld is het in december in de stad tussen de min 1 en plus 5 graden. En ook op andere plaatsen in het noordoosten van de Verenigde Staten... zijn recordtemperaturen gemeten. Dat zijn de hoofdpunten. Eens kijken of wij ook recordtemperaturen hebben. Michel Severin van Weerplaza. Uh, geen recordtemperaturen, maar het wordt wel bijzonder zacht. En dat is dan vooral komende nacht. Dan loopt de temperatuur zelfs op naar 10, 11 graden. Ja, als dat dan de laagste waarde voor morgen de hele dag zou zijn... dan zou dat een record zijn maar morgenavond gaat de temperatuur weer naar beneden. Dus geen records in Nederland, maar wel bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Dat gebeurt dan vooral komende nacht, want op dit moment ja, is de temperatuur niet echt bijzonder. Een graad of vier, enkele plek nog iets lager en in het westen wat hoger. Er trekken een paar kleine buitjes over het land, maar op de meeste plaatsen is het droog en uh, je ziet nu nog de maan schijnen en over een uurtje dan komt de zon op. En dan hebben we vanochtend een flinke zonnige periode. Het ziet er allemaal heel aardig uit, ja. maar zoals de meeste mensen denk ik wel weten, gaat het toch behoorlijk slechter weer worden. Dat gebeurt dan vanmiddag dan neemt de bewolking vanuit het westen snel toe en de wind gaat ook harder waaien. Dus het, uh, we gaan richting een onstuimig weertype. Ja, en gaat het hard waaien? Gaat het echt stormen? Het gaat echt stormen, maar dat is vooral op zee. Op zee komt er zelfs een zware storm te staan, windkracht 10. Maar we hebben te maken met een zuidelijke wind. En die is, uh, ja, zoals we dat noemen, aflandig. Hij waait dus niet van zee naar land, maar van land naar zee. Daardoor hebben we op het land ampere storm. Het is een hele smalle kuststrook met windkracht 9. Maar we hebben wel een groter deel van het land te maken met de zware windstoten. Die komen vooral later vanavond... En morgen overdag. En dan moet je denken aan windstoten van 75 km per uur in het binnenland... tot zo rond de 90 km per uur dicht bij zee. En dat zijn hele forse windstoten waar het verkeer best last van zal hebben. Dankjewel, Michel Severin. Was dat? De verkeersinformatie. Helene de Geest. Ja, er staat toch een file op de A76. staat die van Geleen naar Heerlen. Tussen Schinnen en Nut, drie kilometer. Er zijn er twee ongelukken gebeurd op dezelfde plek. Ze zijn er bezig met technisch onderzoek. Dat gaat waarschijnlijk tot een uur of negen duren. Verkeer richting Duitsland, richting Keulen. Kan het beste via Venlo uh, de grens over. En dan rijd je via de A67 en de Duitse A61. Nou, dan gaan we eens bellen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 Kijk op uwv.nl. Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Het gaat hard met de vrijlating van gevangenen uit Russische gevangenissen... op basis van de amnestiewet die president Poetin afkondigde. Een paar dagen geleden, de Russische voormalige oliemagnaat Gordorkovsky. Vanochtend een van de leden van de band van Pussy Riot. Gordorkovsky gaat zich nu inzetten voor de vrijlating van politieke gevangenen in Rusland. De Nederlandse ondernemer en media tycoon Dirk Sauer die woont in Moskou... en had geregeld contact met Gordorkovsky. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar eens even met het laatste nieuws te beginnen... de vrijlating van het lid van Pussy Riot. Het is uh, Poetin dus meenend. Ja, zeker. Die uh, amnestiewet is natuurlijk uh, aangenomen. En uh, daar, val, f, f, f, f, daar viel Garakowski overigens niet onder. Nee. Maar die meiden van Pussy Riot wel. En uh, ja... Uh... Die, er was, waren wat formaliteiten die moesten worden verricht. Maar ze zijn, uh, de eerste is vrij. En uh, er zullen er nog een aantal meer volgen. Ja. Uiteindelijk worden overigens meer dan 20.000 mensen vrijgelaten. Uh, via die amnestiewet. Ja. Nou, Godorkowski, Trick van formeel valt hij er niet onder. Maar hij is wel vrij. Hef, heeft u hem trouwens al gesproken sinds zijn vrijlating? Nee nee, nee. Die man is bestormd door de wereldpers. Dus. Uh... Die zit daar in Berlijn, dus dat, dat, dat zal later wel een keer worden. Ja, u heeft wel contact gehad tijdens een gevangenschap. Ja, dat klopt. Op wat voor manier? Nou ja, ik, ik ken Gadarkovski omdat hij uh, de eerste aandeelhouder van ons bedrijf, Independent Media, was. De eerste Russische aandeelhouder. Um, en daardoor heb ik uh, jarenlang uh, ja, toch redelijk intensief contact met hem gehad. En. Uh, uh, toen hij uh, gevangen werd genomen, toen uh, hebben, heb ik maar vooral ook onze kranten uh, veel contact met hem gehouden, omdat wij veel interviews met hem gepubliceerd hebben, en, en essays die hij vanuit de gevangenis heeft geschreven, gepubliceerd hebben. Ja, het was het, uh, wat, zag u hem veranderen? Wat gebeurde er met hem? Laat ik het zo vragen. Ja, uh, man is enorm veranderd. Hij ging natuurlijk de gevangenis in als een... Uh, als, als een, een, een uh, only tycoon die het ook politiek had opgenomen. Hij, hij was in hele korte tijd heel erg rijk geworden... tot de rijkste man van Rusland. Maar niet alleen dat. Hij had eenmaal toen hij die rijkdom had verworven... ook hele politieke aspiraties gekregen... en wou Rusland eigenlijk moderniseren. En stuitte daarbij op Poetin... die eigenlijk net op dat moment uh, president werd... Um, en uh, hij is toen beschuldigd van fraude en allerlei andere uh, zaken. Daar heeft hij zich eerst heel erg tegen verzet. Uh, maar in de gevangenis kwam hij er toch steeds meer achter... Uh, dat, uh, uh, dat hij zelf ook een aantal fouten heeft gemaakt. Um, uh, en uh, dat hij zich eigenlijk steeds meer ging inzetten... voor uh, hoe het nu verder moest met Rusland. Het ging dus steeds minder over hemzelf en zijn eigen rijkdom, maar steeds meer over de toekomst van Rusland... Ja. En daardoor veranderde hij uh, van een, ja, een harde zakenman tot meer tot een soort filosoof en een denker. Ja. Hij wil niet meer politiek actief uh, zijn. Hè? Dat zei hij gisteren op die persconferentie uh, in, uh, in Berlijn. Maar hij wil zich gaan inzetten voor politieke gevangenen. Dat is een beetje in lijn met wat u eigenlijk net beschrijft. Ja, precies. En je moet natuurlijk wel beseffen... dat als je in Rusland zegt dat je je inzet... voor het lot van de politieke gevangenen... dat je daarmee per definitie een politiek standpunt inneemt. Uh, want uh, Poetin heeft altijd ontkend... dat er überhaupt politieke gevangenen zijn in Rusland. Uh, dus dat op zich is al een politiek standpunt. Wat, hij, wat Gadekowski bedoelt te zeggen... is dat hij niet de strijd wil aanbinden met Poetin. Dat hij zich niet kandidaat zal stellen... voor de volgende presidentsverkiezingen... of zich aan zal sluiten bij een partij. Maar dat hij inderdaad meer op humanitair gebied... de mensenrechten dat hij daar actief wil zijn. Meneer Zouwer, ik dank u wel voor het gesprek en de toelichting. Gaan we naar de sport met Filip Koken. Filip, Ajax is winterkampioen op doelsaldo. Maar dan moet er toch tenslotte eentje worden uitgeroepen... tot winterkampioen Ajax geworden. Uh, volgens Frank de Boer spelen ze ook overtuigend de laatste weken. Dus is het terecht dat ze winterkampioen uh, zijn. Bent het met de Boer eens? Ja, grotendeels wel. Ze speelden natuurlijk tegen Kamburen de laatste weken niet goed. Dat was een hele slechte wedstrijd en die halen ze dan binnen in de blessuretijd. Meer of meer met geluk. Ja, nu dit weekend tegen Roda was het, was het weer anders. Want ja, ze staan dan 1-0 achter tot en met de 88ste minuut. Maar ook in de minuten daaraan voorafgaand, zeg maar tussen de 75ste en de 88ste minuut... krijg je toch niet de indruk, hoewel Ajax achter staat, dat ze gaan verliezen... Want ze stralen rust uit, ze stralen vertrouwen uit. En uh, ja, ze spelen niet anders, niet paniekerig dan, dan bijvoorbeeld in de eerste helft. En dat is wel eens anders geweest... Uh, in de, bijvoorbeeld in de eerste maanden van deze competitie bij Ajax. Dus uh, ja, Ajax zal heel rustig onder die kerstbomen gaan zitten. Ja, en Riedewald gaat uh, volgens mij niet rustig onder die kerstbomen uh, zitten. Dat is die jonge jongen die even twee doelpunten maakte in de laatste twee minuten. Ja, uurte. en dat bleek ook meteen uh, zowel in zijn uiterlijk vertoon in het veld... als in zijn interviews na afloop echt een brani-mannetje te zijn. De tegenstanders van de, de club van Amsterdam, die, die zijn er ook nogal veel talrijk, uh, die zullen dan zeggen ja, dat is een echte Amsterdammer. Maar uh, zo toonde hij zich ook. En hij was inderdaad Haantje de voorste en scoorde twee keer. Het is maar de vraag uh, of hij dan naast zijn schoenen gaat lopen of niet. Want hij zal het toch wel een paar keer moeten herhalen om in, definitief in de, in de voetsporen van zijn voorgangers te kruipen. Ja. Nou, laten we dan hebben over PSV. Uh, PSV lijkt de weg naar boven gevonden te hebben. Uh, er werd opnieuw gewonnen uh, gisteren. Maar ja, opnieuw tegen tegen een ondertal. Uh, maar op een of andere manier denk ik van ja, het loopt daar nog niet helemaal lekker. Hoewel Adam Maher, uh, Maher zegt vandaag: we worden gewoon kampioen. Ja, Adam Maher heeft vaker dit seizoen dat soort uitspraken gezegd. Die, ja, die heeft heel vaak na een wedstrijd waarin PSV of verloren of slecht speelde, gezegd: ja, het komt allemaal wel. En als er één een keer een, uh, ja, een soort witte zwaan verscheen, uh, dan zei hij ineens van ja, het lek is boven, we zijn ja. geweldig. Nee, dit is al erg opportunisme. Nee. Kijk, PSV wint nu twee keer, maar het spel is niet na verand beter. PSV heeft een voorzitter en een trainer en een technisch directeur... Mensen die eh, op de achtergrond die heel wijs zijn, heel bedachtzaam zijn, die nooit primitief reageren in hun emotie en hun ploeg eh, straalt weinig uit op het veld. En wat je dus mist bij, die, bij het hele Psv eh, in 2013, ook in de eerste helft van dit seizoen, is begeestering, is bevlogenheid, is ja, is mensen die vanuit hun, hun primitieve emotie eh, toch op het veld er iets van willen maken, ja. En dat, dat heb je toch nodig uh, om, om wedstrijden te gaan winnen, ook wedstrijden die moeilijk lopen, en om eventueel aanspraak te kunnen maken op een kampioenschap of zelfs een positie die recht heeft op deelname de Champions League. Mag ik nog even heel kort met jou een uh, transferperikelen bespreken? Oftewel eigenlijk maar eentje. Louis van Gaal, de Spurs. Uh, hij heeft uh, gezegd dat hij altijd een keertje clubtrainer wil worden in Engeland. Maar wachten de Spurs zo lang op de heer Van Gaal, want hij wil wachten tot na het WK? Ja, ja da daar lijkt het wel op. De Spurs hebben nu al gezegd dat ze willen hoe dan ook van Gaal. Tenminste, niet rechtstreeks, maar dat hebben ze laten doorschemeren. En als Louis van Gaal niet bereid is om meteen te komen... Die en de combinatie te maken met het bondscoatschap... dan willen ze hem ook na, na afloop van dit seizoen hebben. Dus na het WK in Brazilië. Dat geeft wel aan dat ze ver willen gaan om Louis van Gaal binnen te halen. Ja, Tottenham Hotspur, dat is een... Een Sleeping Giant, een slapende reus, maar wel een hele rijke slapende reus. Die zullen ook ver gaan financieel om Louis Vergaal binnen te halen. En ze snakken zo naar Champions League-deelname, naar, naar prijzen. Daar hebben ze ook de achtergrond voor, daar hebben ze de clubhistorie voor... daar hebben ze het geld voor, maar het wil iedere keer maar niet lukken. De vorige toptrainer die er zat, Vilas Boas, die heeft het ook niet gered... die is ook inmiddels al ontslagen. Dus ik denk dat ze hoe dan ook, koste wat kost, Louis van willen binnenhalen. Ja, mag ik je dan nog één vraag stellen over de Nederlandse competitie? Uh, jij was gisteren, was je er geloof ik bij bij Groningen tegen uh, NEC... Uh, Zeker. Ja. Wordt NEC nu ook uh, ja, degene waar we rekening mee moeten houden... in het kader van de degradatie? Of komt die ploeg er nog bovenop? Nou, ik denk dat NEC uiteindelijk het hoofdveld boven water houdt. Uh, NEC heeft ook nog wel wat, wat geldschieters... die in de winterstop uh, uh, toch wel weer bereid zijn om de portemonnee te trekken... en om wat spelers te halen. Uh, je hebt toch wel clubs die... Uh, ja, die uh, ik, ik, ik noem maar een kambuur, niet dat ik iets tegen kambuur heb... maar die hebben uh, de laatste jaren toch weinig historie gehad... in het, in het overlevingsvoetbal, in de eredivisie. En uh, die hebben een, een, een pickstart gehad, die hebben veel punten gehad... die zullen het toch nog wel moeilijk krijgen. Ja, en NEC, uh, die krijgen wat nieuwe spelers erbij. Uh, die spelen de laatste weken al wat beter... Die spelen wat gedurfde, die spelen wat aanvallende. Daar krijg je ook inderdaad heel veel tegendoelpunten... maar ze maken er ook meer. En ik denk dat ze uiteindelijk toch wel het hoofd boven water zullen houden. Philip, ik dank je wel. Het was weer zoals altijd... formidabel. Het NOS Radio 1-journaal. Formidabel. Formidabel. Je étais formidable, je formidable.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 Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel. Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel. Hé, hey, petite en oh, pardon petit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 De Franstalige muziek is in opkomst, in opmars mag je eigenlijk wel zeggen. Stromae uit België was dit formidable. Het gaat uitstekend met de melkproductie in Nederland. De melk van steeds meer koeien wordt verwerkt... en dat levert de melkveehouders veel geld op. Want de literprijs is met bijna 50 cent uitstekend. Verslag even, Jeroen Schutteijzer ging op bezoek... bij de kaasfabriek van Friesland Campina in Workum. Witte schoenen aan, witte jas, het netje op... Nou zie ik hier uh, allemaal installaties, niet één kaas. De kaas zit heel vaak in de machines, hetzelfde als de melk. En dat doen wij om zo'n hygiënisch mogelijke bereiding van ons product kaas te, uh, te realiseren. Allemaal robots? Ja, in, in deze fabriek werken we totaal met zo'n 130 eigen mensen. Maar hoeveel was dat uh, 20 jaar geleden? 20 jaar geleden was het ongeveer hetzelfde. Maar dan maken we maar 10% van de huidige productie. Fred Raaimakers en u bent de, de baas van deze fabriek ja, en Wij zijn de grootste kaasfabriek van, van Nederland. Dus we maken inderdaad zo'n zo 120 miljoen kilo kaas per, per jaar. En die productie gaat het hele jaar door, ook met de kerst? De koeien stoppen ook niet hè, op kerstavond. Nee. nee, die stoppen niet. Dus wij stoppen ook niet. Zo, we gaan nu het, het pakhuis in. Hier ligt zo'n zo 1,5 miljoen kilo kaas uh, in voorraad. Nou ben ik uh, net bij uh, boer Hettingera geweest. Die woont hier twee kilometer verderop. Ja. Waar is zijn melk nou gebleven? De consument wil tegenwoordig precies weten waar zijn uh, product vandaan komt. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, wat u hier op de kaas ziet liggen, dat is een kaasmerk. Kaasmerk. En op dit kaasmerk, daar ziet u uh, een aantal uh, cijfers staan en letters staan. En die cijfer-lettercombinatie is uniek. En dan kan ik terug verder helemaal terugkijken... naar welke melkveehouders uiteindelijk mede geholpen hebben... om deze kaas te kunnen produceren. Ton Alberts. Ik vind het een schitterende fabriek, ja. Schoon, licht, efficiënt. Waar gaan al deze producten nou naartoe? Nou, kaas exporteren wij naar zo'n 100 landen in de wereld. Grote landen zijn Duitsland, Rusland, maar ook Japan, Midden-Oosten... allerlei gebieden in de wereld. Nou neemt die melkproductie toe. Bent u daar blij mee? Ik ben daar blij mee, omdat wij met de Nederlandse zuivelproducten de wereld... Veroveren? Nou, veroveren. De wereld is erg groot. Consumptie groeit. Bijvoorbeeld in landen als China. Die landen zijn erg blij met de producten die wij ze kunnen leveren. En dat is kaas, maar dat is ook babyvoeding en tal van andere zuivelproducten. Dus als het aan u ligt, hè, dat melkquotum verdwijnt in 2015... het kan voor u nooit genoeg zijn, die productie? Nou, zo zou ik het ook weer niet willen stellen. Want wij zoeken nadrukkelijk de balans tussen enerzijds gezonde economische ontwikkeling... van de veehouders en van het bedrijf. Waarmee we ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse uh, agrarische sector. Maar ook dierenwelzijn, de andere kant. Het zichtbaar maken van dieren, zodat ze naar buiten komen. Acceptatie van de politiek, maar ook van uiteindelijk burgers en consumenten... voor onze bedrijfstak vinden we erg belangrijk. Ja, Want u wordt kritisch gevolgd, hè? Wij worden heel kritisch gevolgd, ja. En ik denk ook terecht. Door die hogere melkproductie zijn jullie enorm aan het investeren. Niet alleen hier. Wij investeren op een vijftal plaatsen in Nederland. In Borkelo, Bedum, Bijlen, Veghel en ook hier in Workum. Geweldig, Joris Driepinter. Hoe kom jij zo sterk? Nou, heel gewoon, hè. Drie glazen melk per dag. Joris Driepinter, moet ik weer aan denken... Dat is ook al niet meer onomstreden, hè? Joris Driepinter. Joris Driepinter is niet onomstreden. Maar feit is dat koeien van gas en water melk maken. Melk boordevol nutriënten zit. En melk daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren... om de wereldbevolking uh, te voorzien. En we worden er niet ziek van? Nee, sterker nog. We blijven en worden er gezond van. Ik ken professoren die een andere mening hebben. De kinderen van vroeger worden gevoed met het mooie product van melk. Er moet iets goed zijn in melk, zegt ja omdat dat de basis is van hoe we ooit begonnen zijn met ons leven. Dan denk ik aan mijn moeder die mij de melk gaf. En dat is het eerste product wat ik als kind heb gekregen. Dus melk is gewoon een heel goed product. En u bent een stevige kerel geworden? Ik, heb er, ik, ik kan er goed mee doen. En kaas en melk, daar kan ik heel goed op leven. We praten zo na acht uur met de topman van Friesland Campina, Kees Het Hart... over de vraag wat voor betekenis dat allemaal heeft... dat die melkproductie zo explodeert. Wilt u veel meer lezen over de melk en hoe de koeien het hebben gedaan in 2013? Ga dan naar onze site www.nos.nl. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. is en Goedemorgen. Van het plan om in honderden crashjes de kinderen... geen dikmakende sapjes te geven, maar water... is weinig terechtgekomen. Met speciale drinkwateroefenbekers moesten de kinderen aan het water. Maar het merendeel van die 20.000 oefenbekers is nooit aangekomen. Ook blijkt uit een steekproef van de Volkskrant... dat de meeste kinderen dagverblijven niet op de hoogte zijn van het initiatief. Ze zien de overstap op water ook niet zitten. Kinderen zouden geen water willen drinken... en zo te weinig vocht binnenkrijgen. De afhandeling van aardbevingsschade door de NAM... moet onder controle van onafhankelijke toezichthouders. Dat vindt raadsman Lenert Klaassen. Mensen kunnen bij hem terecht met klachten over hun schadeclaim. Niet omdat de NAM het zo slecht doet, maar omdat ik heb gemerkt dat mensen weinig vertrouwen hebben in het proces, verklaart Klaassen in het Dagblad van het Noorden. Bij het meldpunt van Klaassen kwamen 100 meldingen binnen, waarvan 53 klachten over de schadeafhandeling. De meeste mensen klagen over de lange termijnen, taxatierapporten en bejegening door taxateurs. Na acht uur hoort u Partij van de Arbeid Kamerlid Jan Vos over het onderzoek van de NAM naar aardbevingen in Groningen. De taak van de zaakwaarnemer bij Ajax gaat veranderen... schrijft Johan Kruijf in zijn column in Telesport. De komende tijd zal het technisch hart alle jonge spelers gaan inschalen... Iedereen krijgt een soort van ranking, schrijft de oud-voetballer... waar een vaste financiële vergoeding tegenover staat. Zodra spelers een hogere status afdwingen... dan volgt automatisch een financiële bijstelling. En hierin moet de zaakwaarnemer ondersteunend zijn, zegt Cruijff. En niet gaan dwarsliggen. Doet hij dat wel, dan kan de speler op zoek naar een andere club... en komt die manager er bij Ajax niet meer in. De bloedige dood van zes mini paarden heeft in Australië tot veel ophef geleid. Een dierenbeul sneed de kelen door van de paardjes die maximaal 86 centimeter groot worden. De paardentrainer vond de dieren in de stal, zo vertelde hij de nieuwszender ABC. I went straight to the first box for the horse I loved dearly. And his throat was slashed. Een paar de liefhebbers en een dj die hebben geld uitgeloofd... om de dader te pakken te krijgen. De Russische regering heeft Pussy Riot-lid Maria Aljochina vrijgelaten. Dat heeft de advocaat gezegd tegen het Russische persbureau Ra Ria Novosti. Vorige week was al duidelijk dat ze amnestie zou krijgen. Samen met andere bandleden werd ze opgepakt... omdat ze een protestlied zong tegen president Poetin in een kerk. Eén lid van Pussy Riot zit nog vast, ook zij krijgt amnestie. De inhuldigingsmedaille die mensen hebben gekregen... die op 30 april betrokken waren bij de feestelijkheden en de ceremonie... is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De, de Telegraaf schrijft dat enkele Kamerleden de medaille hebben geweigerd... of teruggestuurd. Hoeveel parlementariërs dat precies zijn en wie, dat is weer niet bekend. Onder hen is in ieder geval wel Tweede Kamerlid oude hand van de Dierenpartij. Ik hecht niet zo aan dat soort dingen, laat ze aan de krant weten. Op internet worden de medailles te koop aangeboden... waarbij er rond de 200 euro voor geboden werd. Onder de verkopers zitten op het eerste oog geen politici. Goed, dat is het mediaoverzicht van vandaag. Het is maandag 23 december. De kerstvakantie is begonnen voor de meeste mensen. Maar in het nieuws kunnen we dat nog niet echt merken. We hebben voldoende nieuws voor u. Ook zo direct na 8 uur. Dus er is maar één advies toch, Liedeke. Blijf luisteren.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.